NOS-jaarboek in, ...in het universiteitsgebouw De Uithof... ...krijgen daarbij steun van tientallen studenten. De actie begon chaotisch. De universiteit sloot de toegangsdeuren van het gebouw af. De studenten willen zit in zeker een dag mogelijk langer volhouden. Schoonmakers voeren al weken cao-acties. Volgens de bonden bezuinigen grote opdrachtgevers... ...zoals ministeries en universiteiten op schoonmaakkosten. De schoonmaakbedrijven zouden dat compenseren... ...door een extreme verhoging van de werkdruk. De Werkloosheid in Nederland blijft het hoogst in de provincie Groningen. Vorig jaar had 7% van de beroepsbevolking daar geen baan. Volgens het CBS was het gemiddelde werkloosheidscijfer in heel Nederland volgens het CBS 5,4%. Van de grote steden heeft Rotterdam al sinds 2001 de hoogste werkloosheid. Vorig jaar had 9,5% van de Rotterdamse bevolking geen werk. Internetsite Wikileaks is begonnen met het publiceren van meer dan 5 miljoen mails van een Amerikaans inlichtingenbedrijf. Het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 heb, oh, terwijl ik nu alleen maar denk aan ah, wat zij je zeilde wereld. See ya!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 Ik ben mijn...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 Cause the world seems good safety Or wherever to get away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 Geloven, al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat. En dat je morgen weer verder gaat. Maar als je eenzaam of bang Zal ik er zijn? Kom maar